Vrouwen in Saoedi-Arabië zijn niet langer verplicht om een lang traditioneel gewaad te dragen. Dat zegt een hoge geestelijke van de Saoedische Moslimraad. Vrouwen moeten zich wel ingetogen kleden, maar het lange gewaad hoeft niet meer. De laatste tijd staat Saoedi-Arabië vrouwen meer vrijheden toe. Zo mogen ze bijvoorbeeld een rijbewijs halen. Op de Olympische Spelen is de 3000 meter schaatsen bij de vrouwen geëindigd met een volledig Nederlands podium. Carlijn Achterreekte veroverde goud, Irene Wust werd tweede en Antoinette de Jong veroverde het brons. Bij het short track werd Shinky Knecht op de 1500 meter tweede net achter de Zuid-Koreaan Lim yo jun.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 Ja, hij doet het. Ja, wat een beetje problemen met de computer, ja. Die liet het weer afweten. Welkom en goedemiddag. Hier is hij dan weer ondergetekende vriendaar hier bij ZFM Entertainment for You. En dat allemaal tot klokjes van 7 uur. En uh, we zijn uh, ja, in afwachting van ja, Joella. En tot die tijd gaan we lekker de muziek draaien van Michael Jackson en Smooth Criminal. Blijf lekker luisteren. Michael Jackson en uh, Smooth Criminal hier op die 106.9, 104.5 op de kabel DAB+. En natuurlijk ook uh, TV-tekst hier in Zandvoort. En we gaan lekker verder met een, uh, ja, een gauw van Toto en uh, Stop Loving You. Over, uh, I'm alive. Mm -hmm. Mm -hmm. I can't wait to fly. Oh. Celine Dion hier op de 104.5 op de kabel. En Duwella is hier aanwezig in de studio. En net zoals Arnold. En uh, zijn, uh, zijn kampioen uh, Gerard. Well, Toch? Well, ja, well. allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, welke wil je uh, kijken? Uh, ik, ja, jou hoor ik niet. Nee, dat wel... nee ja ik hoor het. Dan gaan we eventjes wat aan doen. Ik ga er eerst een muziekje in starten van Timmy G En What Will I Do? Ja, dat was hij dan. Timmy T en What Will I Do. Je kent hem vast nog wel. Van uh, ja, uit de jaren tachtig. Met uh, ja, One More Try. En ja. Nou ja, Joella is uh, hier aanwezig. En uh, nu hebben we wel geluid als het goed is. Uh, ja. ja. Helemaal. Ja, ja klopt. Zellig. Hey uh, Joella, welkom hier in de studio van uh, ZWM Zandvoort. En ja... Uh, yeah. Vertel even waar je vandaan komt, wat je doet, wat, wat, wat zijn je dromen en dat soort dingen. Daar gaan we het even over uh, hebben. Ja, ik uh, heb in Amsterdam gewoond, in Hilversum. En ik woon op dit moment in de buurt van Aukmaar. Amsterdam Sinds en Hilversum? Een paar, uh, ja, heel lang. Doe maar. Dus uh, ja, en ik woon nu, uh, ik denk iets van drie jaar in uh, Zuidschefoude. Oké, okay, geboren in Amsterdam of Hilversum of... Uh... Uh, ik ben geboren in een andere plek in Almelo. Die boeren van Trenten, die kunnen wel. Oh, Oké, okay. ja, dat is, dat is weer een andere plek inderdaad. <laughs> ja. <laughs> nou, dus, uh, ja, ik heb wel wat gezien. Ja, ja. ja. Uh, reden van verhuizing? gewoon Omdat uh, je uh, daar zin in had? Of, uh... Ja, ik denk dat het dan oh, een lange uitzending wordt. Uh, uh, okay. <laughs> dat Valt me prima. Nou, ik heb uh, vroeger in Berg gewoond. Oh, en uh, ja, ik vind het eigenlijk toch wel erg leuk in zie je, ja, bergen, ja, bergen, bergen. Ja, dan zit je toch ook een beetje tussen de duinen. Ja, dus, ik, uh, uh, ik heb de familie wonen. Dus ik, uh, ik vind het wel fijn om ze op te zoeken. Redden, ja, maar... ja, nou Ja, dan zit je hier geval uh, op, op zijn plek. Hier, uh, tussen de duinen van, uh, van Zandvoort. Ja, kan dus, altijd uh, ja. nog veranderen na lekker warm oord hoor. Dus. Ja, nou ja wie niet? Uh, ik bedoel, de meeste hier de meeste in Nederland... Uh, die, uh, die kijken wel uit naar iets, uh, iets wat warmer weer, denk ik. Maar goed, hè, het, is, het is niet anders. We moeten het ermee doen. Hey, um, ja, vertel eens, uh, wanneer ben je begonnen in de muziek? Uh... Uh, toen ik al heel jong was. Uh, mijn vader die is dan artiest geweest naast dat hij andere activiteiten deed. Ja, artiest, als zanger of uh, producer. Ik drum of... gespeeld, in een band gespeeld, uh, alle instrumenten, vooral trompet en uh, ja. drummen. En uh, ik ging dan altijd mee en in zijn studio uh, zingen. En uh, zodoende uh, ja, ben ik daarmee opgegroeid. Er zijn heel veel familieleden die ook in de muziekwereld zitten. Okay. En uh, ja, dan krijg je dat eigenlijk een dus muzikale paklepel uh, erin. Ja, een hele muzikale uh, En op 13-jarige leeftijd uh, werd ik al eigenlijk zelfstandig ondernemer. En stond ik in Escape met mijn meidengroepje. En die heette? En, uh, even kijken hoor. A dope Inspiration heette. Dope, dope toen, Inspiration. Met Def Rhymes en voorprogramma's ja, van Def, Let Me Lick You Up, Rimes you up them and them Down. Def Rhymes kennen we allemaal. <laughs> maar ken je Zulke ook van Let Me Lick You Up and Down? Vervolver? Ja, die kennen we ook. <laughs> Ja, wel degelijk. Ja, dus dat was een grappig, ja. 13-jarige, 14-, 13-14-jarig ja. meisje om dan dat soort dingen mee te maken. Ja. Oké. Okay. <laughs> nou ja. Nou ja, maar dat zijn ja, de, de rhymes, ja, noem ik altijd iets, een beetje prettig gestoord laten. We ja, zo zeggen. ja, nog steeds, ja, nog, nog, steeds nog steeds, nog steeds, ja, heel druk, en, heel ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh ja, oh ja, ja. oh oké, okay. de insights weet ik. Oh, ja, okay, nee. we weet hoeven niet alles gaan. te weten, we hoeven ah, niet ah, alles ah. te weten. Nou, ik, echt over alles He? en wel, is het nee. echt belangrijk, mm, <laughs> voor jou wel? Sommige, sommige <laughs> mensen zijn heel erg nieuwsgierig <laughs> natuurlijk, maar is... goed, <laughs> <laughs> hey, um, maar, maar wat zijn jouw vooruitzichten, wat wil je met de muziek? Uh, wil, je, wil je daarvan kunnen leven? Wil je, ja, ik wil hè, wel, uh, uiteindelijk wil ik lekker naar het buitenland toe. En, ja, dus je wil internationaal? Uh, ik zing in het Engels en ik wil internationaal. Ik ben ook internationaal. Ik ja. heb meerdere nationaliteiten. Ja, je nationaliteit, ja, je uh, bent in, in ieder geval internationaal bezig. En ik ben in Nederland ja. geboren natuurlijk. Ja. En uh, ja, ik wil gewoon meer. Ja, meer dan ja, dat ik, bedoel, ik uh, om me heen zie gebeuren met uh, artiesten. Ja, nou ja, een voorbeeldje. De Fingerboys bijvoorbeeld, Bijvoorbeeld ja, waarvan iedereen dacht van, nou, die komen uit Amerika, maar ja, die kwamen hier gewoon uit Nederland en uh, ja, juist. Kijk, en dat juist. wil jij dus ook bereiken. <laughs> <laughs> Oké, okay. hey, Dan gaan we even een leuk plaatje draaien en uh, ja, die zou je vast wel kennen. Mick Hucknall en ja, hopes there someone. Kim, kent die niet? Nee, nog niet. Nu. nu wel? Hè? <laughs> nu wel. Komt vanzelf. There's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who will set my heart free. Nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the. to be Ja, dat was hij dan. Heerlijke plaat. Deze, ja, ja toch wel een, eh, een Engelsman met een beetje zon in zich. Mick Hucknall. En, eh, ja, Hope There's Someone. En, ja, Johella is eh, hier aanwezig in de studio. En samen met, eh, ja, Aiko Nuiten. Ja. <laughs> ja, om het maar zo te zeggen. <laughs> ja, een gezellige boel hier, uh, hier in Zandvoort uh, aan de tolweg Tina. En, uh, ja, Johella. Uh, wat vond je ervan? Ik vond het een heel lekker nummer. Ja, ja, de, het is echt een lounge-achtige muziek, vind ik. Ja, we, we gaan er straks nog e eentje draaien. Ready go blind. Ken je die, dat nummer? Ik zou het graag willen horen. Ah, dat gaan we straks zeker <laughs> doen. Ja het, is, ja, het is toch een van mijn lievelingste uh, uh, Ja, uh, van uh, eigenlijk Simply Red. Uh, de man van Simply Red. Mickey, Mickey, Mickey, Mickey. Een <laughs> ja, hoop mensen kunnen het niet aanspreken, dus. Hé, hey, um, ja... Wat, wat, wat, uh, waar ben je eigenlijk mee bezig? Uh, uh, ben je er nog met een single bezig? Uh, ik heb legde... drie singles tegelijk achter elkaar uitgebracht. Ja. En uh, vorig jaar een videoclip en het jaar ervoor ook. Ja. Dus um, ja, uh, daar ben ik heel erg mee bezig geweest. En nu met nieuwe nummers. Ja. Ja, en, en natuurlijk uh, ook uh, koffers vind ik uh, ontzettend leuk om te doen. Dus ik heb zoveel mogelijk voor verschillende boeken, boekingen... en uh, verschillende genres... Uh, ja, heb ik allemaal leuke nummers. Uh, ja, nou, we, we, we gaan in ieder geval... Uh, <laughs> nou, we gaan zo in ieder geval eventjes... Uh, ja, wat... wat uh, die, die, die, die nummers die je uitgebracht hebt... Uh, gaan we dan eventjes uh, daar wat van draaien zo. Oh, wat leuk. <laughs> ja, en, uh, en natuurlijk ook nog een, een stukje zingen, denk ik zo. Ja, oh, ja, uh, dat klopt. Nou. Ja. Dus mensen kunnen er sowieso mee kijken... Als ze eventjes gaan naar uh, www.zfm-live.nl Ja, dan uh, kunnen ze in ieder geval meekijken en uh, ja meeluisteren kan ook. Eventjes uh, op Facebook de, de onderstaande linkjes uh, aanklikken. een van de linkjes uh, werkt zeker bij u op de computer. En uh, ja, meekijken kan, luisteren kan. Dus ik zou zeggen, we gaan verder met Billy Ocean. En, uh, get going out, uh, uh, dat klopt helemaal niet. Get out of my dreams, moet het zijn. Oh, dat ja, het ja, staat hier net andersom. Uh. <laughs> ik wou zeggen, we gaan rijden, draaien. Billy Ocean! <laughs> En get out of my dreams and get into my car. And, of andersom, maakt ook niet uit. Zie je veel mensen, trainen voor you tot de klokjes 7 7 uur. En hier in de studio aan de tolweg 10a is aanwezig Joella. En natuurlijk uh, ja, Arnold en Gerard. Hey, um, Joella, ik heb uh, sowieso een nummer, een uh, klaas dan: Crushing. Cruising. Cruising. Ja, ja cruising. Ik, zeg, ik heb mijn bril niet op. Uh, nee. Kleine lettertjes. Okay. Ja, cruising. Ja. ja. Hoe is, uh, is dat? Denk, twintig jaar geleden, denk ik. Uh, een van ja, de eerste nummers, ik hè? Al ik ben een stukje ouder. Ja. Heb ik dat bedacht. <laughs> dus, uh, en uh, ik had mezelf beloofd om dat ook echt uit te brengen. En ja. uh, dat heb ik gedaan. Oké, okay, ja. en uh, onder welk label uh, is dat pas uitgebracht? Ik heb of? het onder mijn eigen naam uitgebracht. Ja. Maar de andere heb ik dan met een label uit Amerika uitgebracht. Uit uh, LA. Ja, dat is met die mooie clip en die boxers uh, in de ring. Uh, dat heb ik allemaal ook zelf gedaan. Ik heb alleen uh, uh, zeg maar op Spotify enzovoort laten uitbrengen. En, uh, maar voor de rest heb ik alles zelf, ook de videoclip uh, geregelt, Alles in eigen beheer, zeg maar. Brand, uh, ja. En alles geregeld. Nou, mooi. Ik heb wel heel veel hulp gehad van heel veel mensen. Ja, nou. Ja. En dat, uh, ja, daar heb ik uh, ook verschillende sponsors uh, voor gehad. Nou, ja, nou ja, hè? alleen is het uh, ja, heel erg lastig. Dus je hebt altijd elkaar nodig, zeg ik altijd. Hè? In dit ja, geval. Ja, ik ben daar ja. super dankbaar ook voor dat mensen bereid zijn om, uh, om je te steunen in, uh, in je droom. Ja, nou ja, en uh, het is ook prettig om je eigen droom uh, waarheid te kunnen maken, toch? Ja, maar je moet ook uh, soms dingen loslaten en proberen het samen te doen. En niet alleen maar uh, bezig zijn om je te bereiken alles, dat je alles, niet alleen kan. Zeg maar. uh, ik, ik, ik... De ene heeft dit probleem en de andere heeft weer een ander probleem. Ja, <lacht> ach, euh, nee, maar er is niks mis mee. Ja. Ik, ik, ik ken het idee, dus uh, ik, ik, ik deel het mee. Twintig hey, um, jaar geleden, zeg je... Ja, dat. Dus, uh, nou ja. Uh, zal ik niet vragen hoe oud je bent. Uh. Nee. Nee, dat ik nee, niet. Ja. Nee, nee, nee. nee, maar. Uh, Jong van geest. Ja, dat is het belangrijkste. <laughs> ik denk dat we hem eventjes moeten gaan draaien. Ja. Crousing. Joella. Joella, jij ja, staat onder Joella Musica. musica uh, ja, zo, ja, zo moeten we het. Ja, op YouTube ben ik te vinden onder Joella ja, en op Facebook, Joella Musica. Ja, en op YouTube is het ook Joella. Ro, ro, ro. Niet? Nee, Joella. Oké. Joella, daar houden we het bij: Cruising. Cruising. Cruising, cruising Of zelfs in Nederlands. En waarom hoor ik niks? Nou, gewoon. Omdat het eventjes. Geluid? Ja, misschien dat? Gaan To party, you're gonna miss this hard day. with somebody, don't you like to party? You're gonna miss this hard Back in the day, you'll sustain your time, make me smile. Unfortunately, it was. And hang out with my friends. Friend. You do the same. Van ja, wat is er nou allemaal aan de hand? Nou, dat ging allemaal niet zoals het hoorde. Zo, zo, dat ging het. Ja, en maar we gaan wel iemand in de uitzending halen. En dat is uh, Louisa. En Louisa heeft een uh, ja, heel mooi nummer uitgebracht. En is getiteld uh, Mikai. Ja, dat klopt. Ja, ja en ik hoor, uh, ik hoor een heel kleintje op de achtergrond. Ja, dat klopt. Ben hem net de fles aan het oké. En die heet Mikai, of niet? En hij heet Mikai, ja. Ja, dat dacht ik al. Uh, nee, daar, daar bellen we natuurlijk eventjes over. Nou, leuk. Zelfs. Ja. ja. Hé, hey, uh, ja. Nou ja, dan hoef ik niet te vragen hoe je eigenlijk te, tot stand bent gekomen om, om uh, dit nummer eigenlijk te maken. Nou, omdat ik vooral heel trots ben dat, uh, dat we een zoontje hebben. En uh, hij heet Mikai. En ik vertel een beetje over mijn verleden, omdat iedereen maar denkt dat het allemaal vanzelfsprekend is. Ja. Want sommigen hebben een oordeel natuurlijk over bepaalde dingen... Ja. Dus ik denk, vertel eerst over het verleden en daarna over het mooie geluk wat, ja, wat ik nu in mijn armen heb liggen. Ja, ja nou ja, het, het, het is altijd natuurlijk uh, ja, voor- en tegenspoed, hè. En ja, en, ja kijk, als dat een, een, toch weer uh, zoiets moois uh, ontstaat eigenlijk. <lacht> ja, het, is niet, het is geen gewoonte, laten we het inderdaad zo zeggen. En, uh, ja, het is een gegeven. Ja, het is ja? wel echt een geschenk, ja. Ja. Het is, uh, ja, hoop mensen denken van, ja, hè, we nemen een kind, maar nee, zo is het niet. Nee, het is voor je leven. Ja, ja, ja. Ja, en sowieso is niet, uh, ja. Uh, uh, niet iedereen kan kinderen krijgen, laten we het zo zeggen. Nee, nee? het is natuurlijk niet voor iedereen makkelijk. Nee. De ene is er tien jaar mee bezig en de andere uh, kan het helemaal niet. En, ja. Ja, wij zijn er uh, anderhalf jaar mee bezig geweest en We hebben natuurlijk heel wat kritiek over ons heen gekregen. Ja. Omdat iedereen het een beetje raar vindt, maar... Uh, ja, we hebben toch gewoon onze droom gevolgd en uh, wou, wat we wilden. Ja, ik wou net zeggen, dat je, je moet gewoon altijd je eigen droom uh, uh, uh, uh, volgen eigenlijk. En, ja, ja, en niet alles uh, van, uh, van een ander af laten hangen, zeg maar. Hey. Nee. Dat is, ja, ik noem dat altijd maar jaloezie. Ja, dat heb je heel veel in de wereld, hè. Ze ja. we zeggen ook wel eens dromen zijn bedrog maar uh, nou, mij niet, hoor. Wij zijn ze dus bijna allemaal uitgekomen. Ja, <lacht> nou ja, dat is voornaamst het, hoor. Ik bedoel, uh, ja, daar doen we het allemaal voor. Ja, zeker. Hé, hey, uh, Luisa, wat, uh, wat, uh, wat zit er nog uh, ja, eigenlijk in het vat? Ja, wat zit er nog in het vak? Ik, uh, ik wil nog heel veel met tv gaan samenwerken. Ik heb natuurlijk een realityprogramma op TLC. Ja. En uh, daar laten we eigenlijk zien uh, ja, hoe ons leven is. Dat wij als transgender koppel ja, gewoon een normaal leven hebben. Dat we gewoon ook uh, dingen doen die normale mensen ook gewoon doen. En, ja. Ik hoop dat dat nog heel lang gaat duren. En ook in de muziek, daar ben ik natuurlijk nog heel druk mee bezig. Met een album. Ja. Bij Telstar, daar ben ik nu uh, onder contract. Dus uh, ja, er gaat nog wel heel wat komen, denk ik, de aankomende jaren. Ja, toch? Ik bedoel, dat, uh, dat, dat verwachten we in ieder geval van je. Ik ben geen opgever <laughs> en ik leg altijd. Uh, ik nee. merk van, en oh, dat is uh, ja. zingen en uh, mensen een lachen bezorgen. Ja, nou, daar doen we het allemaal voor. Uh, daarvoor zat ik hier ook, uh, ja, toch wel een beetje eigenlijk de mensen te vermaken. Met een beetje muziek en dergelijke. Ja, iedereen bedoel... op zijn eigen manier, toch? Ja, toch? Ja, hé, hey, maar, uh, ja. Ga je nog een, een, een, een albumje maken? Of, of, of, tenminste, stiekem is dat het idee? Of? Ja, we gaan, uh, als het goed is, een album maken. Ja, ik heb al vier nummers klaar liggen die al... Uh gezongen zijn en zo. Ja. En uh, we hebben nog wat andere ideeën om uh, te gaan doen voor het album. Dus uh, ja, er ligt nog van alles klaar. Ja, en, en, en uh, ben je ook te vinden uh, op, op Facebook? Heb je een eigen site? Uh, ja. Dus, uh, waar kunnen mensen jou volgen eigenlijk? Ja, ze kunnen me overal wel een beetje volgen: op Instagram, op uh, Facebook, op YouTube. En uh, ik heb natuurlijk meerdere nummers van maken uitgebracht. En die staan ook op iTunes allemaal. En op ja. andere download -sites. Ja. Dus ja, als je met name een bij Google... kom je echt wel bij me uit. Ja, nou ja, de, de, dan kijken ze gewoon Louisa. Want er zijn natuurlijk nog meer Louisa. Ja. En, maar als ze eventjes kijken onder, onder Mikai... Uh, ja, dan waarschijnlijk komt, uh, komt er dan nog meer tevoorschijn op YouTube. Ja, ja. Als je nu huh? Mikai intypt, dan is dat de eerste hm. jongen die... Uh, ja, Mikai heet hier met... Uh, ons ouders. Ja, ja, ja. Nou nee, ja, maar ik bedoel, ja, he, een hoop mensen die, ja, als ze zitten te luisteren en zijn nieuwsgierig, kunnen ze altijd eventjes inderdaad, uh, eventjes, uh, ja, jou volgen. Het zei, via YouTube, Facebook, uh, Instagram zei je. En je had geen eigen site wel? Dat is ook een eigen site, ja, Oké, okay. nou, dus uh, bij deze kunnen mensen daar dus eventjes kijken. En, uh, nou ja, ik denk in ieder geval dat ik uh, het plaatje moet gaan draaien. Voor het, ja, sorry, sorry. voor het nieuws van zes uh, uur. En dat kan dat nog leuk. net. En dan uh, ga ik jou zeker de volgende keer weer horen. Nou leuk, tot de volgende keer dan maar ja? weer. een geniet oh. van het liedje. Ja, en uh, nou ja wie weet uh, dat ik hier in de studio mag begroeten de volgende keer. En zeker met je album, ja, hoop ik dat je toch wel even langs komt hier. Nou, dat uh, hoop ik ook tot alle tijd voor hebben dat het allemaal lukt. Ja, en uh, nou ja, dan hoor ik dat al uh, via Dennis. Zeker, ga je vast wel horen. Is goed. Hey Louisa, okay. ik zou zeggen goed weekend. Dankjewel. Groetjes daar en uh, ja, jij ook een fijne avond. Hoi. <laughs> doei, hey. doei. Doei, doeg. Zo vaak vernederd. Zo vaak verguist. Zwierf langs de straten. ...en liep weg van huis. Ik zat gevangen... ...in een andere eeuw... ...ik heb gevochten ...tot de laatste sneeuw... ...ik ben veranderd... ...in een vrouw... ...ik vond de liefde... Bij jou, mijn grootste wens was het kind uit mijn dromen, die kwam uit toen jij bent gekomen. Mikai, jij bent de zon in mijn leven. Zal ik je geven. Ik zal er altijd zijn voor jou. Omdat ik zo zoveel van je hou. Hou, oh, oh, hou. Oh, Mika. Zolang de sterren stralen. Zal ik er zijn voor al je vragen? Ik ben altijd dicht bij jou Omdat ik zoveel van je hou De pijn uit het verleden Dat is voorgoed voorbij Ik hou weer van het leven Alleen jij maakt mij zo blij. Mikaai, jij bent de zon in mijn leven. Al mijn liefde zal ik je geven. Ik zal er altijd zijn voor jou. Dat ik zoveel van je hou. Hou, hou, hou, Wie oh, Zolang de sterren stralen. Zal ik er zijn voor al je vragen. Ik ben altijd dicht bij jou. Dat ik zoveel van je hou. Ja, dat was Lovisa en ze hadden het over uh, Mika. Ja, nou, de, de kleine die je net hoorde op de achtergrond. Ja, en uh, dan heb ik weer een, uh, een kleine computerstoring, uh, Joella. Oh, oh ja, dat ja, zo. Ja. Ja, dat, dat, ja, ik weet niet wat hij vandaag hebt. Maar uh, ja, we gaan het nog een keer proberen. Even kijken hoor. Geen probleem. Zo is het gezellig met jou. Ja, het is wel maar, heerlijk om je stem te horen. Hè? Ja, nee, maar goed, <laughs> <laughs> dat is ook leuk. Maar George Michael. Uh, we gaan even met George Michael verder. Kijken of hij het niet wel doet. Ja, ik hoor wat. <laughs> If I could touch your back